...tot doodslag. Door de actie van de man raakten drie mensen gewond... ...het zijn allemaal bekenden van hem. Eén van de slachtoffers raakte zwaar gewond. Waar de ruzie over ging, is niet bekend. Enkele jongens uit Nuland zullen hun kerstvakantie niet snel vergeten... ...want ze moesten voor straf politieauto's wassen. Ze hadden zich misdragen tijdens het evenement... ...Nuland verlicht, meldt Omroep Brabant. Van agenten kregen ze ook een rondleiding door het cellencomplex... ...om te zien waar ze anders terecht waren gekomen. Pech voor wie nog dag mee te kunnen doen aan de Marathon van Amsterdam. De startnummers voor volgend jaar... waren binnen een week uitverkocht, meldt de organisatie. Voor de hele marathon hebben zich 32.000 lopers ingeschreven... en voor de halve 15.000. De Marathon van Amsterdam is op 17 en 18 oktober. En een opmerkelijke bankroof in het Duitse Gelsenkirchen. Criminelen hebben daar het hele kerstweekend gebruikt... om met een speciale boor een gat in een grote kluis te boren. Ze gebruikten water om stof te voorkomen. En eenmaal in de kluis konden ze bij privékluizen van klanten komen... maar of ze iets hebben meegenomen is niet duidelijk geworden. En ik heb nog het weer voor je. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt. Het is 2 tot 7 graden. En vanmiddag en vanavond is er nog kans op een bui. En dat was het nieuws op Radio 538. Dat oh, wilde ik net meedoen met de marathon van Amsterdam. Ja, oh, net niet, voor ah, je. Ja, net niet, kan niet. Ah. Vinden, nou maar helaas. Even kijken naar het verkeer. Ja, druk richting Duitsland... voor de grenscontrole via de A1, de A12... en ook de A76 en de A74. Hou verder rekening, ook met file vanuit Duitsland naar Arnhem via de A12. Tussen de grens en duiven, 32 minuten. En de A58, Breda Tilburg voor Tilburg Centrum West, 38 minuten. Daar is een botsing de oorzaak. De is dicht. De A6, emmeloord de controle bij 286. 2. de A8, Bevenwijk Amsterdam, 4.3. A12, Utrecht-Gouda, 37.6. En de A28, hogeveen Assen 165.2. Party top 1000 met de snollebollekers. En Martin Garrick, zometeen.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 Now I dance alone We had Springsteen playing so loud We danced in the dark, it felt like home With you, home was anywhere Je kerstkilo's eraf. De 538. Party tot 1000. 506. Nation. Nummer 506 in de party top 1000 van 538. De 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. De eindejaarseditie van de 538 Stemmenjacht. Er staat hier één koffer waar één stem bij hoort. En één keer een bedrag van maar liefst 10.000 euro. Tamara uit Enschede, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het laatste waar jij heel veel geld aan hebt uitgegeven? Ik heb gisteren een stoomreiniger gekocht. Die niet gekomen was. Nee, dat geloof ik wel, ja. En uh, heb je hem al ergens opgezet, dat ding? Nee, ik uh, wacht nog uh, op de levering. Oh, hij, moet, hij heeft hem gekocht, maar hij moet nog geleverd. Ik snap het. Ja, hij ja, moet ik, nog komen. Ja. Oh, spannend. Ja, heel leuk. Uh, Tamara... Ja. Misschien kunnen we nog even 10.000 euro extra in het, in het, ja, in het zakje doen. Daar heb je een goede stoomreiniger voor, denk ik. Ja. <laughs> Dan horen we, even, we gaan even luisteren naar de stem die hoort bij die koffer. Daar gaan we. Ja. Procent. Oeh, 10.000 euro op het spel. Tamara, vanuit het mooie en gezellige Enschede. Van wie is deze stem? Ik denk, of ik hoop dat het Rutger Kastrikan is. Dat ja, vind ik geen gek idee. Het klinkt wel... Een, ja, het zou zomaar kunnen. We gaan het nu checken. Het antwoord is... Fout. Oh, nee! <lacht> jammer! Dat is nou weer jammer. Tamara. Ik vind het leuk dat je er was. Je krijgt wel als dank voor het meespelen de koffer van de Nationale Postcode Loterij, de Reiskoffer. Nou, hartstikke fijn, dankjewel. En een goede jaarwisseling alvast. Ja, van hetzelfde. De 538, stemmenjacht. Meld je nu aan op 538.nl. Je hoort het 538.nl als jij de volgende kandidaat wil zijn in de 538 stemmenjacht. Het gaat om de stem die je net hoorde. Eén koffer, één stem, één keer 10.000 euro. De Party Top 1000 met Gerard Joling. Zometeen na The Good Man. Dit is Give It Up op 505. Een lach, weet je wel, hè die mop van die uh, mummy. <Laborator ilfiğim> Ingewikkeld, hè? <tot fiets> Het <Heather> is de vijfde af, die top duizend met de poesje en en I don't need a man op nummer 503. Is ook lach, hè Gerard? Ja, lach. <tot eccentricities>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 538, Party Top 1000. En het hart Head it hard bij 538. meteen in het vervolg van de Party Top 1000. De artiest die heeft gezegd: Ik heb in mijn hele leven maar zes keer gehuild. En vier keer kwam vanwege een pak rammel van mijn pa. Nou, nou, nou dan kan je niet me lachen, Jonas. 538, ochtendrun, kom terug.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 Zoek en vergelijk op Gaspedaal.nl. Consumentenonderzoek bewijst: Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. En om dat te vieren, deze week bij Lidl: een megapak blauwe bessen, 400 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het. Download nu de Gaspedaal.nl-app en vind in no time jouw perfecte auto. Iee. Of zijn nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm.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 18 plus, speel bewust. In januari valt de postcode kanjer van 59,7 miljoen. Je hebt nog twee dagen om mee te spelen. Ga naar postcodeloterij.nl 538, hier de party never stops. De 538, party tot duizend. Op een zes amie, zo na Alexis Jordan heb je dus. 538 501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 538 Party Top 1000 500 We staan hier op nummer 500. Oh, nummer 500. Er zitten we op de helft. De helft van de party top 1000. Met rapper Nelly. Die zegt dat hij in zijn hele leven maar zes keer de tranen over zijn wangen heeft laten rollen. En vier keer kwam door een pak rommel van zijn vader. Dan kom je nu niet meer mee weg. Even een pak rommel geven aan je kind. Terwijl je je kind een tik geeft, sta je op TikTok. TikTok, hoe heet dat ook alweer? Het is Nelly en en hier op 499 nu. Checking your reflection and telling your best friend Republic en Leonie Fire was dat niet de tune van het EK voetbal het afgelopen EK voetbal in Duitsland? Ja zeker. En we zijn er weer bijna joh, nog een half jaar. Dan zitten we alweer uh, bij een WK in, uh, ja, in, in, in het Westen. Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Dat wordt een, uh, een flinke WK. Je bent bij de Party Top 1000. daar vond je op 498. Wat vind jij van de Party Top 1000? Waar luister je? Laat het weten. Je kan je bericht inspreken via de app. Dit is Tonja. Ja, ik hou van jullie Party Top 1000. Heerlijk terug in de tijd. Veel plezier. Ja. Niet heel ver terug in de tijd nu, dit is Samuel En Alles kan kapot, 497. Ik stond hier te praten, als een anderhalf uur. Toen je zei ik heb een vriend die mij kon halen. Ik wist niet wat ik hoorde, het was een beetje overstuur. En ik zei, dan mag die gozer ook betalen. De lieve van mijn leven, stap zomaar uit de kroeg. Bij hem in een Mercedes en ik sta op de stoep. Maar toe. Dat hij geweldig is, maar ik zie het aan je lach. Die straalt niet als je over hem praat. Oh, heb je het dan niet liever dat ik eerst op je wacht? Of geloof je niet dat liefde echt bestaat? Keek, wist ik al meteen Er zijn duizend mannen zoals hij En van mij is er maar één Maar één alles kan kapot van nog niet eens gebroken Alles kan kapot van Veel beter dan dit wordt het niet. Nou ja, nog 495 keer beter. De Party Top 1000 met zo meteen nog veel meer lekkers zoals deze. Zo meteen in de 538 Party Top 1000.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 Zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneeuwt of ouw, aangot. als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Ah, maakt heel je winter goed. De lekkerste gourmet minis voor oudjaarsavond vind je gewoon bij Jumbo. En hey! hier! We hebben wel 30 keuzes. Zalm, kaasburgers, kipsate, chipolata's. Alle kiezen Mix 4 voor 8 euro. En alle diepvriesnacks van Mora nu 2 per 1 gratis. Jumbo. Miljoenen jaren geleden leefden er dinosaurussen, en hadden leeuwen gigantische tanden. Neem je hele familie mee op een lichtgevende reis... dwars door de tijd in Safari Park Beeksberg. Light Safari. Miljoenen jaren in een avond vol licht. Kijk voor tickets op beeksberg.nl De mooiste start van het nieuwe jaar. De nieuwjaarsduik. Met z'n allen renners alsof je leven ervan afhangt. En dan? Dan denk je maar aan één ding. Deze. Waar is die heerlijke komerwtensoep?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 Nu, de eerste twaalf maanden, een gratis zakelijke rekening voor starters. Je hebt nog maar twee dagen om over te stappen van zorgverzekering. Poliswijzer.nl Je hebt nog twee dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van de Nederlandse loterij. Speel West 18+. 538 Nieuws. Drie uur. Goedemiddag, ik ben Eva Floon. Aan de handelskade in Beverwijk is een lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk of het om de vermiste Milan van 16 gaat... maar er werd daar wel naar hem gezocht. Milan ging eerst de kerstdag wandelen, maar kwam niet meer thuis. Er waren al gauw grote zorgen om hem... omdat hij een verstandelijke beperking heeft. De Oostenrijkse politie is druk bezig met het onderzoek naar de vechtpartij in Tirol van tweede Kerstdag. Een groep Nederlanders en een groep Oostenrijkers kregen toen ruzie in een skioord. Er werd onder meer met gasflessen gegooid en nazikreten geroepen. Eén iemand raakte bewusteloos en ook twee beveiligers werden aangevallen. Intussen is er in Frankrijk gedoe over de uitvaart van Brigitte Bardot. Sommige mensen vinden dat er geen nationaal afscheid moet komen... omdat ze op latere leeftijd allemaal rechtse ideeën kreeg. Ze overleed gisteren op 91-jarige leeftijd...